Uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Het laatste uur alweer. Het gaat snel van deze Radio 1 Sportzomerdag. Met hier in de studio nog steeds de gast. Vechtsporter Marloes Koenen. Houdhockeyer Jacques Brinkman. D66, kamerlid Pia Dijkstra. En iets meer dan twee minuten hier aan tafel. Kees Groot. Hij brengt het NOS-nieuws. Burgemeester Wolfse van Utrecht heeft een bezoek gebracht aan evacuees van de wijk Kanalen-eiland. Samen met lokale burgemeester Isabella ging hij langs bij mensen die nu tijdelijk in een hotel in Nieuwegein verblijven. De bewoners van 174 huizen moesten hun woning zondag verlaten nadat er asbest was gevonden. Wolfse zei dat de ontruiming heel aangrijpend is voor de bewoners. Ze kunnen op zijn vroegst volgende week pas weer terug naar huis. Wolfsen kwam vandaag vervroegd terug van zijn fietsvakantie in Engeland. Veel bewoners van Kanale Eiland hadden kritiek op de burgemeester omdat hij niet eerder terugkwam van vakantie. Volgens Wolfsen heeft die kritiek geen rol gespeeld bij zijn besluit om terug te keren. Bewoners van het woonwagenkamp in Waalre hebben een dreigbrief gekregen met de woorden jullie gaan eraan. Een van de bewoners heeft aangifte gedaan bevestigde de politie op een informatiebijeenkomst.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 de kortingen voor kopers van elektrische en hybride auto's... gaan met duizenden euro's omhoog. De extra kosten die de Franse staat maakt, naar verwachting 490 miljoen euro... worden gecompenseerd door hogere belasting op zwaar vervuilende auto's. De Franse overheid wil dat een kwart van de auto's in Frankrijk... elektrische of hybride voertuigen zijn. De Olympische voetbalwedstrijd tussen de vrouwen van Colombia en Noord-Korea... is uitgesteld omdat bij het begin van de wedstrijd... de verkeerde vlag werd getoond. Op een groot scherm werd bij een foto van een Noord-Koreaanse speelster... de vlag van Zuid-Korea getoond. Speelsters en begeleiders van het Noord-Koreaanse team... zagen dat als een belediging. Ze weigerden het veld op te gaan. Inmiddels heeft de organisatie van de Spelen de fout hersteld... en is de wedstrijd in Glasgow met drie kwartier vertraging begonnen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht kan hier en daar een mistbank ontstaan. Morgen is het opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen van 23 tot 28 graden. En vanaf vrijdagmiddag neemt de kans op buien toe. Aan WB verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er een lange file op de A58, Vlissingen richting Breda. Tussen Hogerheide en Heerlen 9 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao noordje ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Londen loopt niet alleen vol met sporters. Ook Dweil Orkest Kleintje Pils is gearriveerd. Straks na half of een diepte interview met deze muzikanten. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. In Syrië maken het regeringsleger en de opstandelingen zich op... voor een grote slag om Aleppo, de grootste stad van het land. Dat meldt een Syrisch, mensenrechten, een Syrisch mensenrechtenorganisatie. Aleppo ligt zo'n 60 kilometer van de Turkse grens. En ook in die regio is de laatste dagen hevig gevochten... tussen het regeringsleger en het vrije Syrische leger. Correspondent Bram van Meulen... Stak eerder vandaag vanuit Turkije de grens over naar Syrië. Hij vertelt wat hij daar zag in een dorp dat is veroverd door de opstandelingen. Op het moment dat je aankomt in die dorpen zie je niet anders dan sporen van die strijd. Soms sta je te kijken: hoe hebben ze het in godsnaam voor elkaar gekregen, de strijders van het vrije Syrische leger om hier het leger te verslaan? We waren zojuist bij een moskee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 ...ooit weer een gemeente zoals het was. Het lijkt erop dat het Syrische leger zich bewust terugtrekt uit het grensgebied met Turkije. Wat je vooral hier ziet in de grensregio uh, aan Turkije... ...dat het Syrische leger gewoonweg niet meer wilde. Dat ze uiteindelijk deze puinhoop hebben achtergelaten... ...om inderdaad Aleppo en Damascus maar te beschermen. Dat zie je eigenlijk uh, door heel veel delen van Syrië heen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het noordoosten van Syrië... waar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 Een mooi begin heeft het nummer ook, vooral John Anderson en uh, Surrender. De ogen in het uh, Olympische zwembad, op het Olympische zwembad... zullen weliswaar vooral gericht zijn op Ranomi Kromo Vigoyo. In haar schaduw werkt Marleen Veldhuis hard aan een mooi laatste kunstje. Veldhuis, jarenlang de kopvrouw van het Nederlandse zwemmen... zegt het topzwemmen na de Spelen vaarwel. Maar ze wil nog wel één keer vlammen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Daar trekt ze haar baantjes in de Olympische zwemtempel van Londen. Straks zitten daar 17.000 mensen ook naar haar te kijken. De vrouw die over 10 dagen de topsport vaarwel zegt na een fraaie carrière. En Veldhuis is ontketend. Brilliant, de wereldrecordhouder leads them home. Veldhuis gaat naar de overwinning. Belvers, 5 swim. Ze verbetert haar eigen Europees record hier. Belvers breaks her own world record, another world record voor Veldhuiz. Veldhuiz, houdt het vol en Nederland is Olympisch kampioen. Gisteren kwam ze aan in Olympisch Londen en dacht ze? Dacht ik, oh, het is het onwijs gaaf om hier weer te zijn. Uh, ja, dit wordt mijn derde en het laatste spelen in ieder geval als uh, als sporter en uh, ja, ik, ja, uh, yeah, het is. Het ziet er fantastisch uit, het dorp is heel erg mooi. Uh, ik, ben, uh, ik voel me heel goed, en, uh, ja, dus ik heb er zin in. Ja. Uh, speelt dat nog wel mee in je achterhoofd? Van, ja, mijn laatste spelen, toch uh, ja, het laatste kunstje? Ik had er ook niet over moeten beginnen. Uh, nee, uh, nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk nu, ja, ja, het is zo uh, in het nu eigenlijk dat ik daar niet echt over ik... Nog anderhalve week in dit Olympische water. trainen, racen... Gisteren voegde ze zich dus als allerlaatste bij de Olympische ploeg. Geen trainingskamp in Leeds. Nee, zij bleef liever thuis. In de buurt van haar man en haar dochter Hanna. Ja, nou eigenlijk heb ik dat vorig jaar ook gedaan. En uh, eigenlijk met als voornaamste reden. Ik, dat. Uh, nou, ja, Londen is dichtbij, dus het is qua organisatie ook mogelijk om uh, wat later uh, af te reizen. En ja, ik merk bij mezelf dat. Uh, ja, ik ben gewend om thuis best wel veel te doen. En als je dan al vrij ver van tevoren in de, ja, in de, in de rust zit. En, nou, dan heb ik na een paar dagen alle boeken wel gelezen. En puzzels wel gemaakt. En koffie wel met iedereen gedronken. En ja, ik vind het wel fijn om nu fris hier te komen. Of heeft dat ook met de kleine te maken? Ja, ook wel. Maar nou ja, ik heb deze keuze wel echt vanuit mijn, mijn topsportgedachten genomen nu is er de focus in dit Olympische bad, want vergis je niet, deze bijna oud heeft de brandende ambitie om een prachtig slotakkoord te zetten. Maar wel op haar manier. Sociaal, omringd door familie en vrienden, want daar voelt ze zich happy bij. Totale afsluiting, dat is niks voor haar. Kost haar eerder titels dan dat het goud oplevert. Je hoeft alleen Veldhuis inmiddels niet meer te vertellen hoe je die balans moet vinden. Nou ja, daar, daar heb ik wel op zich heel lang naar, naar toch wel uh, ja, een beetje gezocht. Dat, kijk, aan de ene kant moet je natuurlijk genoeg rusten en uh, je focus behouden. Maar aan de andere kant moet je toch ook uh, ervoor zorgen dat je ontspannen blijft. En ja, ik heb inmiddels na al die uh, jaren ervaring, dat, uh, ja, of alle al, al ervaring heeft mij geleerd dat ik... Ja, dat ik rustig wel wat dingen kan doen en met mensen kan afspreken en dat het voor mij juist heel goed is. En voor mijn focus uh, in, de, in de rest van de week, je hoeft echt niet vijf dagen voor een race al helemaal op je top in je focus te zitten. Want uh, ja, daar kun je toch niet zo lang voor houden. Hier spreekt de vrouw die alles in het topzwemmen heeft meegemaakt, voor wie het zwembad geen geheimen meer kent. Glorieuze overwinningen, maar ook de nederlagen. En de ervaring van twee Olympische Spelen. Ja, niet alleen de Olympische Spelen, hoewel dat natuurlijk ja, het grootste toernooi is en waar je... Ja, ik wil altijd goed presteren waar je misschien nog net iets extra wil, wil presteren. Uh, maar ja, dat heeft mij al die jaren wel, wel uh, ja, dat is denk ik toch wel de belangrijkste ervaring die ik, uh, die ik nu meeneem. En nou ja, dat geeft toch wel uh, ook veel uh, rust. Ja, het zei Marleen Veldhuis tegen Edwin Cornelis. Ja, die gaat dus het laatste kunstje doen. Maar Loes Koenen nog niet. Ex-wereldkampioene MMA. Ik heb het even opgeschreven. Mixed Martial Arts. Wat wel een mix van diverse sporten, zo zou het kunnen zeggen. Um, leg even uit hoe een wedstrijd er van jou uitziet. Uh, het is afhankelijk of je voor een kampioenschap uh, vecht of niet. Normaal als je professioneel bent is het drie keer vijf minuten. En als ik moest vechten voor een belt was het vijf keer vijf minuten. Mm -hmm. En uh, ja. Hoe ziet de ring eruit? Nou, ik vecht vaak in de kooi dus. <laughs> en um, het begint, eigenlijk begint de wedstrijd al minimaal een week van tevoren. Want zeker in Amerika moet je heel erg veel PR doen. Dus je moet veel met uh, journalisten spreken. En uh, veel, uh, ja, je moet het verkopen. Want hoe meer mensen naar je partij kijken, hoe belangrijker je bent als vechter. En dat is toch het stukje entertainment. Wat bijvoorbeeld een judoka, die komt gewoon de mat op. En maakt niet uit hoe hij eruit ziet of wat hij zegt. Uh, hij moet gewoon kwalificeren of zij en dan kun je je partijen draaien. Terwijl in Amerika of in mijn sport... is het toch meer ook een stukje het verkopen van jezelf. En moet je dan ook je tegenstander uh, alvast... Uh, je ja, kom erop. En dat keer, hebben ze wel intimiderend. Moet je intimiderend ja. opkomen? Nou ja, we hebben wel, we hebben bijvoorbeeld Fight Week. En in Fight Week heb je op woensdag dan heb je open workout... en dan komt de media. En dan nou, doe je een paar kunstjes en dan filmen ze dat... en dan doe je interviews. Word je gewogen ook, of niet? Nee, ja, dat hebben we op vrijdag. Mm -hmm. En uh, dan sta je ook tegenover elkaar... Dan heb je ook gewicht gemaakt. Dan ben je af. Ik begin al twee maanden van tevoren met diëten. En dan de laatste week moet je, vooral op vocht, moet je je gewicht verliezen. En dan hebben we dan ook de, de stair down zoals we dat noemen... Dus dan kom je op en nou, daarna kom je tegen Sander op. En dan kijk we elkaar in de ogen. En, nou, dan... Sta je dan face-to-face, -face, ja. allebei op een weegschaal? Ja. Echt neus tegen neus? Ja, ja, ja. ja. Ik ben, uh, ja, dan, dan ben ik het al het, veel, hoor. Nee, zet het gezicht eens op. Je hebt een webcam, zet het gezicht eens op. Nee, ja, nee. Dat, uh... Ja, dus die kuiltjes in de wangen, die ken ik nu wel de hele avond, <laughs> schattig. Maar hoe zie je eruit als je echt klaar bent voor een heb uh, Google maar, het staat wel online. En dan zie je ook wel echt een verschil met hoe ik nu ben. En, uh, maar dan interesseert hem ook niet meer. Dan moeten ja. zij als eerste wegkijken. En dan maakt ja. het niet uit wat er gebeurt. Ja. Dan. Ja. De, web, de webredacteur die is nu aan het googlen, volgens mij komt zo op de webcam met foto's... dat je dacht van, had ik nog maar dat gezicht omgezet, denk ik. Uh, ja. Maar goed, dan, dat is dus de dag, uh, dat is op vrijdag? Ja, nou, en daarna ga je, uh, ga je bijeten en je vocht uh, bijvullen. En dan uh, afhankelijk van of je op de televised card staat of niet... nou, ik had dat altijd wel, dus of je, of je wordt uitgezonden op Showtime of niet. En dan uh, vecht je later in de, in de avond... En euh, nou ja, dan heb je je eigen kleedkamer. Je hebt de Athletic State Commission. Die reguleren het hele event. Die zijn door de regering in het leven geroepen. En die moeten kijken of jij niet uh, verkeerde dingen in de kleedkamer gebruikt. Die lopen helemaal mee tot in de kooi. En als de partij begint, dan. Is stij... dat nodig dan? Is dat in het verleden gebeurd dan? Dat iemand even een lijntje snoof om. Uh, uh, nou, noem maar wat. in the Ring. Dat is een hele mooie. Dat komt uit boksen. Maar dat is een hele mooie documentaire om te zien. Daar hadden we toevallig vandaag nog over. Maar ja, er zijn altijd excessen. En dat heb je in iedere sport. En ik vind het heel goed dat dat gereguleerd wordt. Amsterdam is er nu ook mee bezig. Met een, met een vechtkeurmerk. Nou, anyway. Uh, dus een vechtkeurmerk? Ja, ja, Hoe jij je Chuck, ze zei het echt hoor. Ja, <laughs> ja. Nee, maar goed, hebben de high profile relax. <laughs> de, ja. ja, die houden we erin hoor. Nee, ja, maar goed, dan, uh, dan uh, sta je dus op punt om, uh, om naar de kooi te lopen. Ja, om zo dus, te zeggen. Ja, en dan, nou, dan, de, dan heb je je cutman, die, uh, dat is degene die uh, je tape, zeg maar. Die mag op de ogen. Alle... Knokkels in, in, ja. in tape. Ja, sorry, ja. En op het allerlaatste moment, hij is de enige die vaseline uh, op je gezicht mag smeren. Dat doe je om stoten, dat je niet snel scheurtjes krijgt. Je, je wenkbrauwen, je gezicht, ja, dat ze niet open. je been ja. en zo. En uh, nou, dan staat de scheidsrechter, die checkt of je, je inderdaad geen rare dingen in je handschoenen hebt. En uh, dat is van tevoren ook gecheckt. Door de athletic commissie ga je de kooi in, nou, en jij staat te wachten, je tegenstander staat te wachten, je gaat naar het midden. En dan zegt de scheidsrecht voor de vorm nog voor de laatste keer. Jij kent de regels, nou jij kent de regels. En dan knik je en dan ga je terug en dan begint de partij. Ja. En dan begint dat de staande en dan is het afhankelijk van... Uh, je mag staand vechten, je mag werpen, je mag iemand tegen de kooi aanzetten... je mag op de grond, je mag stoten. En uh, je kan iemand ook laten afkloppen Mag Mag iemand met zijn hoofd tegen de, tegen de rand van de kooi aangooien? Uh, als het, ja, niet, niet met opzet. Ja, Ja, het kan gebeuren. Ben je, je knock-out gegaan? Nee, wel knock-down, niet knock-out. Wat is het verschil? Uh, een knock-out oh. is als je gewoon buiten bewustzijn bent. En ook down is als je zeg maar, wordt geslagen en je valt op de grond. Ah, okay, ouais. ja. Ja, maar nog even terug, want het is natuurlijk uh, wat mag wel en wat mag niet. Ja. Ik bedoel, ik zie dan uh, gelijk uh, als in de tekenfilm iemand die van uh, kling, kling, kling, kling, kling, kling, met zijn hoofd tegen die spijlaan wordt, uh, wordt nee, geslagen. Nee, eigenlijk, ik vecht ik liever in een kooi dan in de ring. Onder dezelfde regels, omdat het is veel veiliger. Ik, ik kan me ook uh, wedstrijden herinneren dat mensen bijvoorbeeld uh, iemand die, die wilde iemand werpen dat ze de kooi uitvielen. Uh, de ring uitvielen. Ja. Dus de kooi staat eigenlijk voor veiligheid. Terwijl de connotatie is van uh, twee. Ze die zijn dieren. zo gevaarlijk. Ja, ja precies. Dat is, ja, ja. Het, ja, het ziet er ja. wel onvriendelijk ja. uit daardoor. Ja. ja, en ik voel me als ik. Ook de, de, de kooi ingaan, ik hoor zo dat deurtje dicht gaan. Het voelt heel veilig. Hey, ja, ja, het is heel, ja, ja, klinkt heel raar, maar het voelt heel veilig. Maar Komt er dan ook iets dierlijks in je, in je op? Nou, ik, als ik klaar ben met vechten, dan weet ik nooit wat ik gedaan heb. Ik ben wel zo gefocust ja? dat uh, ja, als ik in de kleedkamer ben, dan uh, mijn coach en uh, mijn vriend Roemer is al altijd bij. Die is dan een soort dummy. Uh, maar Er gaat nog wel eens wat mis omdat ik dan te fel ben. Dus uh, die moeten we af en toe... Uh, Ga je dan op hem afreageren? Nee, of nee, zo? Ja. Nee, dat is ja. verlies. Nee. <laughs> okay. nee, maar we oefenen dingen. En dan ben ik zo scherp en dan stoot ik zo snel... Dat, uh, ja, dan ben ik al zo in de zone dat het af en toe ja. iets te hard gaat. Moet je foto Zien van je, je die trouwens foto? op de webcam. Ja, dat ook nog steeds ja. prachtig. Ja. Ja. En behoorlijk ja. chique uit, vind ik. Maar je zegt, ik ben ja. volledig gefocust... en ik weet achteraf niet meer uh, wat ik heb gedaan, bij wijze van spreken. Maar hoe weet je dan waar je grenzen liggen? Wat je wel en niet mag en kan Dat train je. Ik, dat train je. Kijk, als ik, als ik vecht en het uh, hele stadion kan helemaal gek worden... iedereen kan gillen. Ik hoor alleen mijn trainer. Uh, dat is Martijn de Jonge, die trainen al vanaf mijn veertiende... En um, je hebt reflexen. En dat is ook als ik vrouw bijvoorbeeld uh, les geef. Dan zeg ik, van, ja, het is heel erg leuk als je een keer een zelfverdedigingscursus doet. En je loopt wat, wat rechterop. Alleen, um, je moet kunnen omgaan met die agressie. En dat is iets wat je uh, moet trainen. En als je bijvoorbeeld wordt aangevallen en jij hebt uh, al zoveel uren met een afhoud. Dus een trap hoe je iemand van je af kan houden. Geoefend en je bevriest in je hoofd. Dan neemt je lichaam het over. En hetzelfde gebeurt in de ring. Ik, als je iemand hebt die... Uh, net begin met vechten, het is heel onorthodoxie, het doet allemaal rare dingen dat, dat ik een beetje uit mijn spel kom. Terwijl als je twee getrainde mensen hebt, die hebben gewoon een bepaald ritme en je doet bepaalde stoten, en daar reageer je instinctief op, omdat hmm. je dat zo getraind hebt. Is er wel eens een moment geweest dat je iets deed en dat je dacht, oh sorry. Uh, nee. Het was te hard <laughs> eigenlijk, dat had ik, niet, nee. had ik niet moeten doen, dat is te veel. Nou, ik heb één keer gehad toen ik het toernooi won in Japan. En uh, toen had ik de eerste partij gevolgd. De tweede partij moest ik tegen een vrouw, die was 35 kilo zwaarder. Dat is open gewicht nog, want ja, dat was echt back in the days. En die laatste partij moest ik tegen een heel klein Japans meisje. En die, was, die heeft ook nog judo op de Olympische Spelen. En die was, ik denk toen, rond de 45 kilo. Oh. En ik had haar geslagen. En ze had me een hele ring al doorgegooid, hoor. En Zij had jou de hele ring door. Ja, echt. 45 kilo? Ja, echt. En jij ja, bent? Nou, daarvoor had ze van een russin gewonnen, die was 150 kilo. Dat is ook <laughs> een jedoke. Ja, echt, dat, zou, dat moet je echt terugzien op internet. Dat is zo absurd. Maar je gebeurt het nou snel niet meer, heet. hoor. Ja. Dat je ontzettend snel en, en handig, behendig en ja. flexibel bent. Ja. En, zo. Ja. ja, en ik was toen ook nog niet zo getraind. Maar even terug naar die 45 ja. kilo? Sure. Ja, ja. ja. ja het staat, je kan het allemaal zien. Ja, nee, maar ik oh kan even wat je gaan. met de date. Wat deed je nou met haar? Oh ja, nou, toen, toen had ik haar geslagen en toen stond ze even voorover. En toen dacht ik, ja, als ik haar nou trap, dan is de partij voorbij. En toen dacht ik, nou dat kan ik niet maken. Dat zal me nooit meer gebeuren. Dat want... had je wel, ja. ja, ja dus maar dat dan... gebeurt me oh, nou, je, nooit meer. Won je het uiterlijk? Ja, ja, ik heb het ook oh, dat, dat, ja. ja. dat was ik ook heel verbaasd al, want het was op punten en in Japan. Dus ik dacht, nou ja, en dan ging mijn arm omhoog. Maar nu zei je gewoon, uh, bam. Ja. En waar? Nou, hoe ik er kan uitschakelen. Ja, wat <laughs> nou, zeg maar waar. Oh nee, gewoon. Uh, jij ligt dan Oh ja, hoe je ja, ah. Ik heb nu gelijk een beeld van hoe ze stond. Maar ja, je, je, je, je, bijvoorbeeld, je kan iemand op de lever uitschakelen. En dat is, doet is heel erg pijn. En dat, dat zie je niet als je iemand ziet staan. En ik ja, ga toch gewoon opstaan totdat jezelf een keer in leven stoot of een trap krijgt. Dan, uh, dan gaat ja, de, Dus optie 1 op dus op is de lever ja dat, is, nou, dat vind ik, ik vind dat technisch de meest mooie je kunt iemand ook gewoon uh, in, de, in de nek trappen bijvoorbeeld dan dan, dan draait ja, ja dat is doe je uh, extra lesje of zo <laughs> ja, hier, optie 3. ja nee ja, je, het gaat om als je heel snel het hoofd draait dan krijg je hersenstam even geen bloed meer. Daar, dat is waardoor je knockout koud gaat. Dus dat wil je eigenlijk forceren. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een verwerking aanleggen? Ja, ik zie, ik zie Marloes, oh, wat ah, wat je. je, je, je geld. Geld. <laughs> heeft wat is Zak een even. Volgens mij Wat is daar leuk aan? Ja. Om iemand zo hard te schoppen? Nee, het gaat niet zozeer. Kijk, met Emma maak je ook heel erg goed. Ik heb mijn meeste wedstrijden gewoon op arm klemmen. En uh, dus dan, dan tikt iemand gewoon af. En die loopt dan vervolgens uh, uh, fijn weer de kooi uit. En ik, ik ja, kijk me naar, maar ik heb ja, nou nu mijn vinger, nee, vinger dan? Ja. Ja. <laughs> Maar voor de rest heb ik uh, na al die jaren vrij weinig blessures gehad. Dus dat geeft ook wel iets aan. dat Je ja, kan wel zeggen, oh, hoe trap je iemand het best knock-out? Ja, het valt wel mee eigenlijk allemaal wat er gebeurt. Nee, maar dat, dat, dat is de sport namelijk. Ja, dus je maar hoeft niet ook oud, maar je wil winnen. Dus ja, moet je precies, nadenken ja, ja, over hoe je ja, je tegenstander ja. kan uitschakelen. Ja, ja, ja. Nee, maar dat doe ik ja. ook wel. Maar je kan dus ook iemand mee naar de grond nemen en het daar beslissen op een klem of op een verheuging. Maar oh. als ik vanuit mijn hart spreek, ja, tuurlijk sla ik iemand het liefst nog oud. Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Um, <k feelings> ja, die, ik denk dat die hockeymannen best wel een lesje Marloes kunnen hebben. <tie middel> e, je bent uitgenodigd. Ja, ik Allee, ga zeker langskomen yeah. in Amsterdam. Leuk. We willen Jij ook, Nog één vraag die me op het hart ligt. Je bent een vrouw die er graag mooi uitziet, kan ik me voorstellen. En dan krijg je te maken met iets waar geen enkele vrouw en ook geen judoka eigenlijk mee te maken wil hebben. Maar je krijgt er wel mee te maken. Dat zijn dat je oren... Een bepaalde vorm krijgen die ja. je niet wil. Bloemkoren. Blo ja. ja, nou je zegt het zelf. Ik vond het zo vervelend woord. Maar inderdaad, bloemkoren, die horen nou eenmaal bij, bij die sport. Ja. Hoe is dat om uh, als vrouw in één keer te zien... Oh, shit. Ja, of denk en, je vanuit, hoort erbij? Nou, die mannen zijn altijd ja. heel erg trots op. Alleen, uh, ik heb wel eens vorige horen gekregen dat mensen vroegen of ik ermee was geboren. <laughs> dus dat is wel wat minder fijn. En uh, ja, ik, ik zie het zelf niet meer. Ik ben er ooit aan geopereerd en uh, toen is het weer teruggekomen. Toen dacht ik: Nou ja, als ik ooit stop met vechten, laat ik het dan wel gebeuren. Wat, wat zijn het daar, over, Nou, je hebt uh, een kraakbeen en daaromheen zit de vlies. En door wrijving of door een harde klap uh, komt er bloed tussen. En als je dat niet goed weghaalt, dan gaat dat stollen en wordt het, het littekenweefsel. Hm. En krijg je hele lelijke oren zoals ik. Ja, als, als zij dan gewoon twee keer niet op de poli is geweest... om dat te corrigeren, via Dijkstra, wat moet ja. er nou gebeuren? Ja, dat scheelt natuurlijk een hoop in de zorgkosten. En is, de premie, is de ziektekostpremie even hoog als die van mij bijvoorbeeld? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat er geen nou ja, ik, extra. Maar je vindt... kan wel een extra aanvullende verzekering ja, de gebruiken, denk ik. Ja, ja. Nou, met wat, wat, wat, dat hoor ik wel vaker. Maar dan denk ik van ja, te dikke mensen. Ik denk dat die een, een, voor meer aanslag op het budget oh, ja. zorgen dan ja. mensen die sporten. Ik ga relatief weinig naar het zieken. En ook met pijn ga ik vaak niet. Dus veel vechters doen het ook niet. Dus ik denk, laat eens mensen die. Die, die vettax onderzoeken en dat soort dingen voordat je sporters gaat aanpakken. Ondertussen kunt u op radio1.nl uh, via de webcam ook zien hoe we net een uh, Japanse vakkundige tegen de grond werd gewerkt. Door onze gasten, Marloes. Oh, en, uh, de ja, Dame in kwestie. Je werd ja, oh, ja. op oh, winnaar uitgeroepen en de dame is inmiddels afgevoerd. We hopen allemaal dat het goed met haar gaat. Je ja. weet het niet, hè? Het is sport. Oh, Ongelooflijk. Het is echt tien jaar geleden hoor, lange zelfs. Ja. Nou goed, he, um, ja. ja niet iedereen kan die webcam zien. Dus nee, dat goed. begrijp ik niet. Nee. Dit, dit, dit, dit is Japan. Dit is een van de landen waar, waar het heel groot is. Hè? Ja, ja. En uh, nu is Amerika... Is, uh, het vrouwenvechten was in Japan heel groot. En uh, nu is het markt echt in Amerika. En je ziet ook meisjes die de overstap maken naar filmsters. Zoals Gin and Carano. En uh, laatst ons Ronda Rousey nog op de voorpagina van uh, ESPN magazine. The Body Issue. Is dat ook jou, uh, jouw toekomstdroom? Om, om, om zo groot te worden dat je op een gegeven moment... Uh, voor wordt gevraagd? Nou, ik, ik denk dat je realistisch moet zijn. Want uh, ik ben geen Amerikaanse. En dat is, maakt echt wel een verschil. Ik ben ook, Ronald Rousey is er nu voor gevraagd. Ik was ook wereldkampioenen in die tijd. En ze hebben mij niet gevraagd. Dus, uh, oh. maar het kan een droom zijn, hè? Dat hoeft niet echt te zijn. Het kan wel een droom zijn. Ja, maar ik, ik ben wel vrij realistisch. Oh. Als, als het voorbij komt, leuk. Ik heb al wel één keer in de film gespeeld. Maar dat uh, mag geen naam hebben. Oh. Wat was dat voor film? Dan? Ja. Oh, ik moest een douanebeamte spelen bij Schiphol. Was je in Adriaan? Ja, ja. sorry, toch? Oh, die heb ik. <laughs> <laughs> Binnenkort weer even. goed. Uh, Jacques, dankjewel uh, voor je komst. Jij gaat uh, naar Londen, dus u weet, uh, treffen we elkaar wel uh, een keer als je als gast langs komen. Het holland heinekenhuis Huis, ben je vanzelfsprekend hierbij uitgenodigd. Ja, leuk. Ja. En ja, Maroes, ook bedankt. Ja, bedankt. Voor al je mooie verhalen. We hebben boeiend <laughs> naar je zitten luisteren. Echt, je hebt je sport begonnen te verkopen. Nou, bedankt. En Pia, blijft nog even. Tekenen. Ja, met jou gaan we naar de top 5. De radio in Sportzomer, top 5. Ja, Sportzomer kiezen we de mooiste sportfragment in onze top 5. U weet het, elke dag gaat er eentje uit en mag er eentje bij. Gisteren koos oud Carol Karol Taat. Het overweldigend succes van het Sky-team in de Tour... als haar sportfragment van deze zomer de top 5. Klinkt daardoor nu als volgt. Fragment 1. Pierlo, 33 jaar Juve. Voor het Italiaanse team moet hij de derde penalty gaan nemen. En hij moet hem scoren, want anders wordt het echt een onoverbrugbare achterstand. Aanloop. Oh, een panikkantje zo. Oh, je moet het durven. Zoals Panenka dat deed in de jaren zeventig. Een wipertje over de vallende keeper Joe Hart. Fragment 2. Tegen beter weten hebben we het nog tien kilometer geprobeerd. Maar het ging gewoon echt weer niet. En, uh, ja, we houdt het op. dan uh, is stil in de auto. En, ja, dan zegt hij dat je prijs weer niet haalt. Dat uh, is wel moeilijk. Omdat je er toch naartoe gewerkt hebt. En, uh, we dachten dat hij er klaar voor was. En hij zelf ook. En uh, ja, dan lukt het weer niet. Fragment.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 Er mag geen uit. Ja, lastig hoor. Hm, zeg, maar ik heb wel even. Ik oog... te zeggen. Hè? Ja, ja. De, nou, <laughs> ik vind het gewoon echt lastig. Maar wij hebben hier met z'n drieën naar gekeken. Oh, okay. Als gasten. En we hebben vastgesteld dat het met, met Wout Poels. toch wel daarna goed is gegaan. Dat, ja. dat die eruit mag. Ja, het is een treurig fragment. Uh, Wout ja. Poels, uh, hij verlaat de top vijf. Wat komt er voor terug? Wat ons betreft, Serena Wat Williams. Ja. Ja. Zeg polderen. Ja, nou ja, nee, maar weet je, dat, dat is natuurlijk um, altijd een beetje zoeken met elkaar. En Marloes en ik vonden allebei dat er een vrouw in moest ja. in deze top. Ja. Ja. Ja. Ze komt ook echt terug, want, want ze heeft erin ook, gestaan, uh, de vijfde Wimbledon-titel oh, van Serena Williams. Ja, ja. maar uh, het dankwoordje is zo mooi. Oh my God, I can't even describe. I thank Jehovah for letting me get this far, you know. I,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 Dame eh, terug in de top 5. Dank je wel voor dit eh, fragment, Pia. Ja, aan het eind van de Mooi, spelen. Mooi emoties. Ja, Toch? Heerlijke. Prachtig. Ja, dan weten we wat, ja. de, wat de ultieme sportzomer top 5 is. Eh, lekker op vakantie dan de campagne. Ja. Dank dat je er was. Leuk om hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Iets na half elf. Anouk Thijssen aangeschoven met de headlines van Den OES Nieuws. Bewoners van het woonwagenkamp in Waalre hebben een dreigbrief gekregen. Sinds de aanslag op het gemeentehuis een week geleden... gaan er in het dorp geruchten dat woonwagenbewoners erachter zouden zitten. Burgemeester De Wijkersloot heeft vanavond gezegd... dat het afgelopen moet zijn met die geruchten. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft een bezoek gebracht... aan evacuees van de Utrechtse wijk Kanalen eiland Veel bewoners hadden eerder kritiek op de afwezigheid van de burgemeester. Volgens Wolfsen heeft dat geen rol gespeeld bij zijn besluit om terug te keren. De zaak was in goede handen van wethouder Isabella, zei hij. Vechtsporter Bader Hari heeft zich vanavond gemeld bij de politie. Hij is aangehouden en zal morgen worden verhoord door de recherche. Hari wordt verdacht van zeker twee gevallen van zware mishandeling. De verdachte van het bloedbad in een bioscoop in het Amerikaanse Aurora... had voor zijn daad een notitieboekje naar een psychiater gestuurd... met daarin gedetailleerde plannen voor zijn moordpartij. De psychiater ontdekte het boekje pas na het bloedbad... en waarschuwde de politie toen hij zag van wie het pakje afkomstig was. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Lopkeberg Lopke slaapt zometeen voorlopig voor de laatste nacht in haar eigen bed. Wat zijn vandaag? Koffers gepakt voor Londen. We bellen zometeen nog even met haar om haar rust te wensen. Eerst naar Utrecht, u hoorde zojuist. Burgemeester Wolfsen was vanavond bij mensen die vanwege asbest hun huis in Canale Eiland uit moesten. Afgelopen zondag werd een deel van die wijk ontruimd... omdat er asbest vrij was gekomen bij een renovatie. Wolfsen was op fietsvakantie en bleef daar afhankelijk ook fietsen. Maar vandaag kwam hij toch terug om met de bewoners te praten. En Marcel Bril sprak hen na afloop. Ja, ik vond het wel goed dat hij er was. Het was een beetje jammer dat het nu pas uh, dat het zo laat is. Maar uh, toch wel fijn dat hij wel uh, uh, liet zien dat hij er toch betrokken bij veel uh, voelt. En uh, dat hij toch wel een aantal vragen van ons heeft beantwoord. Hij is ongeveer 20 minuten geweest samen met ja. de lokale burgemeester ja. um, Vond u dat genoeg? Heeft u voldoende kunnen tonen wat u dwars zat? Ja, ik vond het wel voldoende. We hebben genoeg uh, vragen kunnen stellen... en ook, uh, ja, ze hebben ook zelf hun meningen verteld, dus ik vond het wel genoeg. Het was kort maar krachtig, dus uh, alles is wel aan het bod gekomen. Kort maar krachtig en om een ander spreekwoord te gebruiken, beter laat dan nooit? Ja, precies, beter laat dan nooit. Ja. Meneer mevrouw, u bent ook man en vrouw, heb ik begrepen. Burgemeester en loco-burgemeester zijn hier naartoe gekomen. Hebben ze uw zorgen en vragen en klachten misschien wel weg kunnen nemen? Uh, mag ik daar uh, zijdelings op antwoorden door uh, aan te geven... dat uh, voor zover er zorgen en klachten zijn weggenomen... dat dat voornamelijk is gebeurd door de vertegenwoordigers van Mitros... en in een later stadium ook van de gemeente... die inmiddels hier een informatiecentrum hebben ingericht... en waar we dus behoorlijk goed op de hoogte gehouden worden. Maar uh, van hun uit mm, heb ik niet het gevoel van... goh, wat fijn dat ze geweest zijn, maar nu ben ik rustiger geworden. Dat niet. Hebben ze wel naar u geluisterd voldoende? Um, nou, het viel me op dat ze moeite hadden met luisteren naar elkaar. En dat ze de neiging hadden om voor elkaar te gaan antwoorden. En ook op een uh, vraag die Simon stelde, ging uh, de lokale burgemeester niet in op de vraag. Maar ging hij door met de riedel, om het maar heel onheerbiedig te zeggen, die hij al eerder uh, had afgevoerd. Ik ben een burgemeester, loker burgemeester, dat interesseert me niet. Je moet gewoon antwoord geven op mijn vraag. En dat is niet voldoende gebeurd vanavond? Dat heeft hij uiteindelijk voor een deel wel gedaan. Maar ik denk, als ik zo vrij mag zijn, te betwijfelen of hij wel in staat is... om alle antwoorden op mijn vraag te, te geven. Omdat er natuurlijk specialisten met deze materie bezig zijn... die hem moeten adviseren en of hij dat allemaal kan behappen... Ja, zonder hem eh, kwaad, te willen, kwaad te willen spreken over hem, dat is nog maar de vraag. Hij is ook maar een schakel in het geheel. Ik I think my role is to play my part My playing's safe for one can fall so hard Everyone's got their opinion, man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 Redo van Bertolf was dit. Ja, elke dag uh, proberen we rond deze tijd te bellen met een Olympische sporter... die de komende week uh, zijn of haar droom uh, gaat waarmaken in Londen. Het wordt wel steeds moeilijker, want iedereen gaat natuurlijk zo langzaam uh, richting Londen... en dan hebben ze wel iets anders aan hun hoofd dan uh, twee uh, jongens in de studio... en heel veel ze hem niet gaan bellen. Maar vanavond hebben we 74-klassen, uh, zelfs Lopke Berkhout aan de telefoon. Ja, Lopke, goedenavond. Goedenavond. Sorry hoor dat we nog zo laat bellen. Ja, het is eigenlijk een wedstrijd, inderdaad. Oh, je moet eigenlijk ja, slapen, want je vertrekt morgen, toch? Ja, klopt. Ik uh, vertrek morgenavond richting Londen. En dan uh, doen we daar de opening, 27e. En dan gaan we richting uh, onze zijlocatie. Ja. Is, is je tas al ingepakt? Nou, een deel. Ja, ik heb morgen nog de hele dag. Dus uh, ik kan nog wat uh, eraan toevoegen. Maar uh, ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Wat zit erin? Nou, ik, wij zijn daar al meerdere keren geweest. Dus eigenlijk al mijn, het meeste materiaal en alle kleding ligt daar al. Uh, het is alleen eigenlijk nog ja, mijn wastas die ik nog even mee naar huis heb genomen om te wassen. En uh, ja, nog wat, uh, wat aantekeningen dat ik mee naar huis had genomen om nog even door te nemen. Hm. Maar uh, ja, we zijn goed voorbereid. Ja, nou zit je, je zegt net we gaan naar onze zeillocatie. Die is volgens mij helemaal niet in de buurt van het centrum van uh, Londen. Uh... Nee, dat klopt. Krijg je dan überhaupt, heb, je, heb je dan überhaupt dat Olympische gevoel wel? Uh, nou, we gaan sowieso dus even de vibes opdoen van de opening. En uh, daarna gaan we lekker naar, uh, naar de zeilplek. En we zijn er eigenlijk wel heel erg blij mee. Want uh, ja, in die rust hebben we altijd uh, onze, al onze wedstrijden gehad. Dus daar verandert niet zoveel aan. En uh, als we uiteindelijk een uh, mooie positie behalen... dan uh, gaan we wel weer terug naar Londen. Hoe uh, ziet het daaruit? Ontzettend mooi. Het is echt een prachtige zeilocatie met hele mooie omstandigheden voor, voor zeilers. Uh, ja, net als in Nederland kan het er uh, ja, regenen en uh, ja, het weer verandert er vier, vijf keer per dag. Maar uh, ja, die omstandigheden liggen ons gewoon ontzettend goed en uh, daar gaan we voor. En de accommodatie waarin jullie zitten? Uh, een deel van de kernploeg zit gewoon in het Olympisch zeildorp En een deel van de kernploeg zit in het huis waar we al uh, drie jaar uh, die verkeren. En wij hebben de keuze gemaakt voor, uh, voor dat huis. En uh, ja, daar heb ik mijn eigen kamer en uh, uitzicht op uh, het Olympische Water. En uh, ja, daar voelen we ons helemaal thuis. Ja, dus je zit eigenlijk gewoon op je eigen, eigen stekkie. Ja, het is echt een tweede thuis geworden, ja. ja. Je pakt de zilver in 2008 met Marceline de Koning. Uh, je hebt nu een nieuwe partner, om maar zo te zeggen. Lisa Westerhoff slaat die dan niet bij jou? Heb je echt een eigen kamer? Heeft zij ook een eigen kamer? Ja, nou, we hebben een heel groot, groot huis met kernplogleden uh, met, uh, ja, die daar in het huis zitten. En uh, de allerbovenste verdieping, dat is de derde verdieping, dat is de girlafdeling, afdeling Daar mag eigenlijk echt geen heren komen. En uh, daar zitten we, zit Lisa tegenover mij in een kamer. En uh, Marceline, uh, mijn oude stuurvrouw, die zit zijn kamer verderop. Dus dat uh, is een hartstikke gezellige boel. Wat is haar rol dan voor Marceline nu? Marceline ja. vaart nu in de matchrace-klasse. Dat zijn drie vrouwen zitten daar aan boord. En dat is een andere vorm van wedstrijdzeilen. Maar daar heeft ze zich ook in geplaatst. Dus dat is wel heel bijzonder. Is het dan niet gek om met iemand waar je ooit zilver mee hebt gehaald... om nu met iemand anders te varen... maar dan toch met diezelfde, in hetzelfde huis te zitten? Nee hoor, we hebben elkaar altijd uh, op het voet gevolgd en altijd uh, ja, gestimuleerd en, uh, in alles wat we deden. En uh, regelmatig contact. En uh, ja, het is juist super gaaf dat je dan allebei weer op de spelen staat. Zelfs. Heb je er vertrouwen in Lopke? Heel veel vertrouwen. Ja, we hebben een, een goed seizoen gehad en uh, heel veel ook in Weymouth in uh, Engeland kunnen trainen. En uh, ja, de... De trainingswedstrijdjes en alles liep gewoon hartstikke goed. Dus uh, we gaan ervoor. Nou, dan stel ik voor dat je nu lekker naar bed gaat. We ja. laten je gaan. Dromen van goud. Dankjewel. Go, girl. Doe. Fijne avond. Doe het, hè. Goed. Oké. Okay. <lopke, Lopke, back -out. Ja, van Lopke naar Epke. Eén keer mocht Epke zonderland trainen in de hal... waar hij zich zaterdag hoopte plaatsen voor de Olympische rekstokfinale. En die ene keer was vandaag... Een zogenoemde podiumtraining. Dat is het moment waarop een turner even kan winnen aan de toestellen in de wedstrijdhal... waar hij de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i kan zetten. Dat is bij zo'n moeilijke rekstokoefening als die van Epke Zonderland. Ook heel hard nodig. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Gedragen muziek in de Noord Greenwich Arena... die roze kleurt voor deze Olympische gelegenheid... Als de turners de hal betreden voor de generale repetitie, de podiumtraining noemen ze dat in het turnen. En daar in de verte één man in het oranje, die staat bij zijn favoriete toestel. Het toestel dat hem succes moet brengen, de rekstok. Voor hem is deze North Greenwich Arena vertrouwd terrein.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 Misschien ook wel lekker. Uh, je, gewoon uh, niet bezig zijn met de rest, maar je, gewoon een goede, goed cijfer neerzetten. En dan moet de rest het dan ook maar eens uh, gaan doen. Tijd voor tijd. Ah, daar is hij weer, die malle quiz. Tijd voor tijd. <laughs> De vraag was heel simpel vandaag. In welke minuut in de Olympische voetbalwedstrijd tussen Engeland en Nieuw-Zeeland werd vandaag voor het eerst gescoord? Bij de vrouwen is dat. Het was de 64ste minuut. Tijd voor tijd, horloge. Gaat vandaag helemaal naar België. Daar wordt ook geluisterd. En Hilde Rulens zat er het dichtste bij. Zij voorspelde de. 68e minuut. Dat is knap. Tijd voor tijd werd ook gespeeld, uh, wordt ook gespeeld door de presentatoren van de sportzomer. Ze strijden alleen uh, voor de eer natuurlijk. Ja, de winnaar van vandaag ja, sorry. de, de Bora Blackenhorst, zij voorspelde in de 37e minuut. Het was dus de 64e minuut, maar ze zat er wel <laughs> gelijk dichtst bij. Dat zegt genoeg over de andere inzenders. Ja, de nieuwe vraag. Die gaat over voetbal weer, maar dan uh, niks Olympisch, gewoon de voorronde Europa League van alle wedstrijden die morgen worden gespeeld. In welke minuut valt de allereerste treffer? Meedoen kan tot... Snap ik dit? Ja, morgenmiddag half vier. Nee, maar snap ik van alle ja. wedstrijden die morgen worden gespeeld. In welke minuut valt de allereerste? Goed dan. Maakt niet uit. Dus er worden heel veel wedstrijden gespeeld. En de, e de eerste goal die morgen valt in al die wedstrijden. Ja. In welke minuut dan? Ja. Uh, meedoen kan tot morgenmiddag half vier via radio1.nl. Goed, er heeft zich nog een team gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dwijlorkest Kleintje Pils. Zij zullen de komende weken de sporters en supporters bijstaan met uh, de bekende Hoempapa klanken, als ik dat zo mag zeggen. Bent leider Ruud Bakker, goedenavond. Uh, goedenavond, ja, zeg, vanuit Londen. Vanuit uh, Londen? Ja, ik zeg Hoempapa, pa maar hoe omschrijf je het zelf? Nou, uh, wij zelf hebben we, uh, het is ongeveer een geuze naam geworden: het orkest Kleintje Pils is een Dwijlorkest. Ja. vooral bekend van de Dweilpauzes bij het gaten en nu op uh, ja, Olympisch Olympische uh, platform bij de zomerspelen een keer ja. in Londen. Ja, leuk. Zit de sfeer er al een beetje in daar bij jullie? Ja, ja we, we zijn hier op de oranje camping helemaal oranje gekleurd. En uh, vandaag is een grote groep wielrenners aangekomen uh, vanuit Nederland. Die zijn helemaal vanuit Utrecht komen fietsen, en dan een stukje op de boot en dan daarna door vanuit Heruts naar, uh, naar Londen op de fiets. Een hele grote groep enthousiaste supporters. Ja, dik feest. Ja. Waar slapen jullie zelf? Wij slapen uiteraard ook op de Oranje Camping. We blijven tussen de Oranje Supporters en het is uh, ja, heel erg gezellig, lekker dicht bij, uh, bij Olympische uh, plekken waar het gaat gebeuren de komende week. En uh, tot of laat blijven jullie spelen voor de gasten op de camping? Ja. Nee, vanavond maken we het niet te laat. Want we hebben vanochtend een kort nachtje gehad op de dood. En, uh, en we hebben net uh, de hoge-camping hier geopend. En, en de fietsencamping. Uh, we hebben uh, 500 Nederlandse fietsen hier naartoe getransporteerd. En die zijn beschikbaar voor alle Nederlanders. Die straks lekker door uh, uh, Londen weer op de fiets kunnen gaan crossen. En uh, ja, gewoon uh, lekker een groot feestje. Morgen gaat uh, de, uh, de Holland House open. Daar zijn we bij en uh, ja, dan gaat het af van zaterdag en zondag. De, de, de wielerwedstrijden de, de wegwedstrijden beginnen. En daar zijn we echt voor gekomen. Uh, pakken jullie wel op tijdje rust? Want het klinkt alsof je helemaal volgeboekt bent de komende twee ja, weken. Ja, we zijn echt, echt volgeboekt. Want er zijn ook nog twee grote uh, zeilschepen van de historische zeilschepen. Die komen de teams ontvaren. Daar mogen we op spelen vrijdag. En uh, misschien een ontmoeting met Mitt Romney. Dat is onze grootste fan vanuit Amerika. Dat is de man die uh, de presidentskandidaat. Die ons destijds ook uh, tijdens Salt Lake City naar ja, Amerika. Ja, ja wacht, wacht, wacht, wacht. Daar hebben we bewijs van. Want dat heeft hij ooit eens een keer uh, uh, zelf uh, gezegd, namelijk. Oh, ik dacht dat wij daar een quoteje van hadden. Van uh, Mitt Romley, die uh, voorspelde in uh, januari dat hij. Uh, ja, dat is iets. En jullie hebben de beste OEMPA-band. Als je naar een long-track speedskating gaat. Ja, dat is goed. En je gaat daar en natuurlijk, één, je excel. En nummer twee, je athletes zijn allemaal orange. En yeah. nummer drie. De oempa band is yes, there playing music it play. and en is so much fun. It made, it. It. Yeah. Yeah. it made the uh made the event so much more fun. De Hoompa band. band. Wisten jullie ervan? Yvonne of kwam dit voor jullie als een verrassing? Ja, dit is een foto verrassing dat hij zo uh, enthousiast was over, uh, over Kleintje Pils. We wisten het natuurlijk wel van, uh, van Salt Lake City. Dat was natuurlijk de tijd dat uh, vlak na de, de, de Twin Towers, dat Amerika uh, echt weer blij durfde zijn. En dat is bij hem zo blij gebleven dat uh, ja, het nu nog steeds roept over die ontwerp in Kleintje Pils. Ja. Voor ons heerlijk. Ja, nou geweldig. Geniet ervan. Genieten wij nog even van deze mooie spordag. Dankjewel. Groet uit Londen in Nederland. Jo, doeg. Op het podium staat Maurits Hendricks te luisteren naar het Wilhelmen. Zij heeft er in de warmte een jasje weer aangetrokken. De Nederlandse vlag is in top. En officieel nu. de Nederlandse groep dus in Londen in het Olympisch dorp geïnstalleerd. It's really nice and, and. Yeah, I think it's nicer than in Beijing. Because, yeah, it looks nice and. Uh, I said, said nice three times, but it's really nice. <laughs> yeah, yeah, yeah. In the beginning had a lot of moeite with the oversteken and so. Want then you can see it and then you can see it. In the beginning uh, we had a little bit of rust nu but now, uh, now it's good. Nederland has never nooit eerder gedaan. There are landen like uh, yeah, the Grote sportlanden, Australië, uh, the Verenigd Koninkrijk, the Verenigde Staten, die hebben al al gedurende vele, vele Spelen dergelijke centra ingericht. Wij doen het voor het eerst. Ik denk dat we gewoon uh, wel kans maken op een medaille. Nou, dit is uh, neergezet voor de Nederlandse Olympische sporters en, uh, en de coaches. Nou, uh, dat hebben we hier hebben we die werkruimtes ge gecreëerd. Dus hier kunnen uh, die mensen werken, de persoonlijke fysiotherapeuten... Uh, uh, maar ook raceanalisten uh, die we in het dorp niet kunnen voorzien.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 En ten tweede hebben we hier een, een kracht- en fitnessruimte. Zodat uh, daar waar het soms heel vol is en heel druk is in het uh, Olympisch dorp... dat die Nederlandse sporters gewoon hun, hun krachttraining en die trainingen kunnen blijven doen... op de momenten die voor hun het beste zijn in hun eigen rustige omgeving. Deze zomer hebben wij een update gedaan van het onderzoek. We hebben dus uh, vier jaar extra data toegevoegd.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 Ja, dit is een ultiem wereldrecord wat gelopen zou kunnen worden. En daarvoor ja, zal Bond een uh, top moeten zijn. Uh, ja, alle omstandigheden zullen mee moeten zitten. Het, is een heel, het zal heel uitzonderlijk zijn als je het uh, kan lopen, maar het is in ieder geval mogelijk. Dat is dus mee zijn. Nou, dat is dus dat, uh, dat risicoetje wat je wegneemt. Als dat inderdaad op, op de kwalificatie zou gebeuren, dan maak je gewoon nog wat slingers en uh, kun je die uh, laatste fragmenten uh, als het goed is nog uh, prima maken. Als Bol het uh, op zijn heupen heeft, dan uh, kan het zeker. We gaan het zien. Het ja. is toch weer een mooie dag. Hey, snel voor het oog begint, uh, Clary. Wat zit er in het programma? Ah, we gaan het hebben over het belang van technische innovaties in de topsport. Oh. De auto-industrie heeft het zwaar. En we praten over de voordelen van het in kaart brengen van de DNA-structuur van 100-plussers. 100-plussers? 100-plussers. 100-plussers of... Ja, 100-honderd-plussers 100 om precies te zijn. 100-honderd-plussers. 100 oh, duidelijk. Goed, we gaan luisteren zometeen. Morgen, ja, het komt nu echt dichtbij. Voor het laatst vanuit Hilversum. Willemijn oh, ja, ja, en Felix. Ja, moet ik even ondernemen. We willen wel goed rijden. Ja, niet nu al naar Londen gaan. Nee, nee, nee. Wij nee. morgenavond gewoon als laatste. En dan gaan we ook. Uh, Nachtvluchten. We are an area with some Deze week de allerlaatste uitzending. Nachtvluchten Noorderzon. 747, al is for day -day. De hele nacht met tafelheer en singer-songwriter Maarten Peters. Gasten van Belleer, makers van alle tijden en live muziek. Roger 747. Vanuit het kloppend hart van Schiphol. To the tower, 118 Op 90 meter hoogte de luchtverkeersleiding Toren Schiphol. Mis de laatste vlucht niet. Ladies and gentlemen, you're captain. Nachtvluchten. I wish you a pleasant life. Komende vrijdagnacht van 2 tot 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Kijk op gelegenegelderland.nl. Dit is Radio 1.